1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, jongeren komen dus steeds moeilijker aan hun vakantiebaantje. Daarover gaat het zo meteen in de werklunch. Nu eerst het NOS Journaal door Alt Goedemiddag. Zorgverzekeraars sporen voor 6 miljoen euro aan fraude op. Wisselende reacties op intrekken stadionplannen Feyenoord in Rotterdam. Minister Kamp ziet niets in een BTW-verlaging. Geleidelijk breekt vanmiddag de zon wat vaker door, maar de bewolking kan hardnekkig zijn. Blijft wel droog, 17 tot 22 graden wordt het. Morgen dan zorgt een zwakke storing voor veel bewolking en dan kan het wat motregenen. De temperatuur ligt opnieuw rond de 20 graden. De zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 6 miljoen euro aan fraude aangetoond met declaraties. En verder hebben ze 1,2 miljard aan ingediende rekeningen afgewezen. André Rauwoud, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Goedemiddag. 1,2 miljard aan ingediende rekeningen is afgewezen. Waar gaat het ja. dan over? Wat voor rekeningen zijn dat? Nou, dat lijkt me in eerste plaats goed nieuws voor de verzekerder natuurlijk. Hè, omdat het premiegeld is wat niet naar onterecht ingediende declaraties uh, gaat. Ja. Dat kan overigens van alles en nog wat zijn. Uh, terecht maakt u onderscheid tussen onjuist declaraties die worden afgewezen... En, en fraude, het is natuurlijk geen fraude. Mm -hmm. Maar dat kan een technische fout zijn. Dat kan zijn dat je bij de verkeerde verzekeraar hebt ingediend. En dan in totaal gaat het om 2,6 miljard. wat is tegengehouden en een deel daarvan komt op de goede manier terug. En dat betekent een besparing van 1,2 miljard. 1,2 miljard bespaard uh, door het controleren van, van de rekeningen. Uh, ja. aan, aan, aan fraude zegt u, dat, dat is het, het, ja, het moedwillig uh, frauderen, uh, 6 miljoen uh, aangetoond. Dat klinkt teleur, teleurstellend. Weinig, denk ik dan. Um, ik weet niet waarom je dat teleurstellend vindt. Kijk, voor de verzekering is het natuurlijk vooral het belangrijkste. dat het nou, er miljarden, dat miljarden omgaan. Uh, ja. En dan is slechts 6 miljoen aan fraude aangetoond. Denk ik ja, dan, als ik dat hoor. Ik daar gaat het natuurlijk vooral om dat wij niet uitkeren aan uh, declaraties en fraude. Overigens, in die 1,2 miljard kan natuurlijk ook een deel zitten... wat moet willen verkeerd ja. ingediend is... maar wat aan de voorkant al tegengehouden wordt... daar kan een component fraude in zitten. Bewezen fraude, dan heb je daar een heel intensief traject... kun je ook nog heel concreet fraude bewijzen. Dat is uh, dit jaar 6 miljoen. Mm -hmm. Maar het belangrijkste voor de verzeker is natuurlijk... dat of het nou bewust of onbewust is, of per ongeluk een foutje is... Uh, maar dat zorggeld, de premie euro die je betaalt, europremies die je betaalt... dat die ook terechtkomen bij de zorg waarvoor het bedoeld is. Ja. En dan is 1,2 miljard echt heel goed nieuws voor, voor de verzekeraar. Wij van de verzekeraars vinden het echt onacceptabel als geld terechtkomt op de verkeerde plekken. Niet ja. alleen bij fraudeurs, want we hebben een stelsel met heel goed werkende zorgaanbieders. Maar ook die kunnen fouten maken en ook daar zitten fraudeurs onder. Het kan ook om vergissingen gaan. Het gaat veelal om vergissingen. Hè? Ja. Dus of dat je gewoon geen recht meer hebt op die vergoeding, omdat je aan je vergoedingslimiet zit. Ja. Wordt het toch ingediend en wordt het teruggestuurd. En uh, daar zien we dus uh, 40% ook nooit meer van terug. En als er dubbel gedeclareerd wordt bijvoorbeeld door, ja, uh, door een patiënt en het, een specialist? Dat wordt het systeem, ja, dat wordt door het systeem dus uitgehaald. En ook dat gaat terug en dat zien we ook niet meer terug. Dus dat hm. zit allemaal in die besparing van 1,2 miljard. En wat is dan het beeld uh, van de zorg? Wordt er massaal gefraudeerd of zegt u van, Nee, mee. in uh, uh, Want dat zou zo zijn, uh, dus in die zin is het ook goed nieuws. Als we aan de voorkant scherper controleren en de nota's die het ziekenhuis of de, de, de apotheek of wat dan. Nog verlaten, die deugen steeds meer, dan zullen ze aan het eind steeds minder bewezen fraude hebben. Dus in die zin is het ook goed nieuws. Dan kan het systeem ook goed werken. Uh, uh, maar we hebben beslist geen situatie met massaal fraudeerende artsen. Ik wil het beeld echt wegnemen. Maar ook in de zorg kan worden gefraudeerd door, door, door medewerkers, door specialisten. Uh, op allerlei plekken kan dat gebeuren. En dan is het natuurlijk wel zaak dat we die zaken ook echt uitvissen uh, en doorspelen naar of het Openbaar Ministerie. Of de Nederlandse zorgautoriteit, die dan moet zorgen dat die fraude ook nog bewezen wordt. Nou, en dat laatste week is natuurlijk al heel intensief. Hè? Dus naast die 6 miljoen die je noemde, wat bewezen fraude is, ja. is er ook nog een keer een bedrag van bijna 10 miljoen, waar het sterke vermoeden van fraude bestond, maar wat niet bewezen heeft kunnen worden. Dus bij elkaar gaat het om, uit ons fraudeonderzoek komt dus ongeveer 16 miljoen uit. Dat is helder. André Rauvoet, voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. Dank u wel. Er komt geen nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam. Voor het plan is geen meerderheid. Het college heeft het daarom ingetrokken, konden we vanochtend horen. Josephine Trey is bij het stadhuis in Rotterdam. Josephine, al jaren plannen maken voor een nieuw stadion of een verbouwing van de Kuip. Nu is dat nieuwe stadion definitief van de baan. Wisselende reacties in Rotterdam? Ja, inderdaad. Het uh, lijkt bijna een soap te worden. Uh, al jaren hebben ze het erover inderdaad. College en de club Feyenoord, die wilden het heel graag, hè, het nieuwe stadion. Um, maar goed, uh, die zijn ook heel teleurgesteld nu. Maar dus, was er was natuurlijk ook altijd veel verzet. Uh, veel supporters, oud-voetballers die graag de oude kuip uh, wilden houden. Die heb ik ook vanochtend hier gesproken. Ja, die zijn uh, blij ermee. Ik sprak net een meneer en die had, kon het heel goed uitleggen. Ik kom nu 54 jaar in die Kuip en ik heb heel veel emoties met die Kuip. Dat spreekt voor zich. Maar de emoties met, voor de club die overstijgen mijn emoties voor de Kuip. Dus daarmee probeer ik te zeggen dat het belang van Feyenoord, de club Feyenoord, bovenal staat. En, uh, ik ben dan ook niet tegen nieuwbouw. Ik ben ook niet tegen renovatie. Ik ben voor het uh, beste voor de Club Feyenoord. Ja, en wat het beste dan uh, voor de club zal worden, daar gaat het de komende tijd natuurlijk over. Het meest waarschijnlijk is wel dat er naar renovatie gekeken gaat worden. Um, je hebt um, Red de Kuip, de actieorganisatie. Die hebben daar al een heel plan voor gemaakt. En ik sprak net met de voorzitter Erwin Ekelaar. Het is een mooie dag volgens mij voor u. Ja, zeker. De zon breekt uh, mooi door. Dus dat is een mooie uh, symbolisch voor deze dag. Wat er binnen is gebeurd? Ja, er is een nieuwe realiteit ingekomen. gekomen. De politiek heeft een duidelijk uh, bericht signaal gegeven. Van, nou, dat nieuwe stadion, dat komt er niet. Niet in deze vorm. Nu, nu niet en ook in de toekomst niet. Dus uh, ja, dat is precies uh, wat nodig is. Om een hele, nieuwe uh, kans te krijgen voor een gerenoveerd stadion. Dus, uh, dat is wat u wil? Ja, klopt. We gaan eigenlijk een gebouw om de Kuip heen zetten...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 Dat vinden we allemaal een stap te ver gaan, maar dat is blijkbaar nodig in deze tijd. Dat hebben we allemaal in voorzien. Hoe groot zat u de kans in dat ze echt serieus naar uw plannen gaan kijken? Ja, dat is niet meer dan normaal. Dat is een enorm draagvlak voor het behoud van de Kuip. Daar moet je serieus mee omgaan. Dat is precies waar het misgegaan is. En nu is die kans er wel. En, uh, en een kans voor Feyenoord. En daar gaan we voor. Hoeveel kosten die plannen van u? 117 miljoen. Veel goedkoper dan uh, de nieuwbouw. En minder risico voor de gemeente en Feyenoord. Red de Kuip. Red de Kuip. Is gelukt. Is gelukt. Slag was dat vanuit Rotterdam Als laatste hoor die Erwin Ekelaar van de actieorganisatie Red de Kuip in gesprek met Josephine Dit is het NOS Journaal, Alt meegens. Het aantal verkochte huizen is volgens Makelaarsvereniging NVM in het tweede kwartaal met bijna 20% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. De stijging van het aantal verkochte huizen is in het tweede kwartaal gebruikelijk, maar dit jaar is de stijging wel forser dan normaal. Vergeleken met een jaar geleden werden er nog wel minder huizen verkocht. Volgens de NVM denken steeds meer mensen dat dit het moment is om weer in te stappen. Het heeft ook te maken met het feit dat in de huursector de boel op slot zit. Uh, dus uh, er zijn veel minder verhuizenbewegingen aan de huurkant. Dus je ziet ook dat mensen instappen die eigenlijk het liefst uh, zouden willen huren... maar daar geen kansen toe krijgen. Uh, en die zich nu aan de koopkant aan het oriënteren zijn. Dus, dus op zich geen geweldig kwartaal, maar wel trends die wijzen op herstel in 2014. En de huizenprijzen lijken zich te stabiliseren. In het tweede kwartaal daalden de prijzen nog maar 0,3 ten opzichte van het eerste kwartaal. In Utrecht is een arrestant die het ziekenhuis bezocht... korte tijd aan zijn bewaker ontsnapt. Die lost een waarschuwingsschot, maar de man trok zich daar niets van aan. Volgens justitie gaat het om een vreemdeling... die voor behandeling in het Diakonesse ziekenhuis moest zijn. Politie zet een helikopter in en burgernet in bij de zoektocht naar de man. Na een half uurtje is die opgepakt in een straat vlakbij het Utrechtse ziekenhuis. Detailhandel Nederland pleit er voor de BTW-verhoging... van 19 naar 21 procent ongedaan te maken. Jeroen van Dommelen vroeg aan minister Kamp of hij daar iets voor voelt.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 Dat betekent dat de banken, de bedrijven, maar ook de overheid moeten zorgen dat ze hun balansen weer op orde krijgen. Dat er geen toename is van schulden. Dat we niet voortdurend geld uitgeven wat we niet hebben. Het op orde brengen van de uitgaven hoort dus ook zeker bij de overheid plaats te vinden. En belastingverlagingen, daar is het nu op dit moment niet de tijd voor. Want u hebt het geld niet? Wij moeten proberen om te zorgen dat we belastingverhogingen zoveel mogelijk voorkomen. En we moeten vooral zorgen dat de kracht die er in onze economie zit, dat we die gebruiken om er zo snel mogelijk weer uit te groeien. Die winkeliers die stellen, die BTW ging omhoog en dat heeft er alleen maar toe geleid dat mensen minder gaan kopen, juist dat de economie dus naar beneden gaat.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 Ik heb daar weinig van gemerkt, moet ik eerlijk zeggen... van het feit dat ik wat minder belasting heb betaald. Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen bij, uh, bij bedrijven... maar ook bij de overheid en bij de banken gaat het op dit moment uh, niet goed. Ik zei al, we hebben een, een crisis die bestaat uit een balanscrisis. Uh, banken moeten zorgen dat ze hun zaken weer op orde hebben. Bedrijven moeten dat, maar ook de overheid. En met elkaar zullen we toch uh, het beste weer moeten maken... van de situatie waar we op dit moment in verzeld zijn uh, geraakt. We moeten weer vanuit onze eigen krachtige positie zorgen... dat we weer uh, groeien en dat we niet uh, elkaar verder... De dat is niet nodig en uh, daar hebben we ook niks aan. Jeroen van Dommeler sprak met minister Kamp over de BTW. De FAO waarschuwt voor een mogelijk graantekort in Egypte. De voedselorganisatie van de VN reageert op een verklaring... van de Egyptische minister van Voedselzaken. Minister Oeda heeft toegegeven dat er nog maar voor twee maanden... graan is voor de bevolking van Egypte. Het land is met de grootste graanimport ter wereld. Minister Oeda laat doorschemeren dat er van alles is misgegaan... onder de regering van ex-president Mossi. De afgelopen vier maanden is er helemaal geen graan ingevoerd. Daar zou geen geld meer voor zijn. Sport. De Tour de France de renners zijn een uur geleden gestart... voor de elfde etappe van de Tour de France. Een vlakke etappe over 218 kilometer van Fougères naar Tours. Gio Lippens, uh, al een kopgroep uh, vooruit? Er is al een kopgroep vooruit en het gaat razendsnel. Eerste uur gemiddeld 47,2 kilometer. Is nog niet zo snel als een etappe ooit in 1999. Toen was de finish in Blois. En toen won Mario Cipollini de snelste toeretappe ooit op de tijdritten Na boven de 50 gemiddeld 50 kilometer en 355 kilometer over de hele etappe. De wind staat uh, licht in de rug. Dus het kan wel weer eens een keer heel erg snel worden. En uh, we hebben inderdaad een kopgroep meteen na het vertrek gekregen. Het was uh, Gavazzi Francesco Gavazzi. De Italiaan van Astana die de ontsnapping begon. En hij kreeg vier man met zich mee. Sicar, Mori, De Laplace en Juan Antonio Flecha. De Spanjaard van de Lei-formatie. Veteraan inmiddels weet wat het is om een toeretappe te winnen. Heeft hij in het verleden wel eens gedaan. En ze krijgen de ruimte want ze hebben 8 minuten en 45 seconden op het peloton. Geen van de renners is een bedreiging voor de gele trui van Christopher Froome. Want Mori is de best geclasseerde Italiaan van Lampre En die staat op 49 minuten en 59 seconden. Dus laat het peloton voorlopig even begaan. Het zijn vooral de sprintersploegen die het werk erachter moeten doen. En dan vooral de ploeg van Mark is. Blijkbaar heeft hij zijn zinnen gezet op deze etappe. Gio Libens was dat. worden hem we straks weer bij Radio Tour de France. Het is 13 minuten over 1. De belangrijkste punt uit deze uitzending. De zorgverzekeraars wijzen voor 1,2 miljard euro aan declaraties af. Actiegroep Retten Kuip is tevreden met het besluit om geen nieuw stadion in Rotterdam te bouwen. En minister Kamp ziet niets in een BTW-verlaging. Detailhandel Nederland wil daarmee de economie stimuleren. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jongeren komen steeds moeilijker aan een vakantiebaantje. Zelfs in de bloembollen. Een reportage zometeen. In de praktijk gaat het over de luchthaven Schiphol. Druk daar, jachtig allemaal. Maar toch in al die jachtigheid is er ook een meditation center of stiltecentrum. Mensen van allerlei geloven komen daar om te bidden voor hun vlucht vertrekt of tijdens een overstap. Als het uh, tijd is om te bidden en de tijd is er dan is het inderdaad handig om hier uh, langs te komen. Ja, helemaal al volgepland. Ja, dat klopt. Heel handig. Niet alleen maar voor moslims, maar ook voor andere goddienstige mensen. Dus een uh, mooi plekje om terug te trekken.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 FNV Jong meldde gisteren dat jongeren steeds lastiger aan een vakantiebaantje komen. 59% van de jongeren die willen werken tijdens hun zomervakantie, die kunnen geen baan vinden. Verslaggever Anne van der Veen ging eens kijken of het traditionele bollenpellen nog in trek is als bijbaantje. En ze ging op bezoek bij Borst Bloembollen in Opdam. Ik heb dit uh, mijn hele leven weten te voorkomen, maar nu sta ik toch echt aan de bollenpelband. Met, uh, even kijken, zo'n 10 namelijk meisjes om mij heen die heel serieus zitten. Nou ja, zo serieus uh, is het ook niet hoor. En nu wil ik het wel even leren, want hoe pel je nou een bol? Kijk, je pakt een bol uh, en dan wrijf je zeg maar met de zijkant van je duim tegen dat kontje aan. Nou, dan gaat hij eraf. En dan laat je de troepies op de band liggen. Knobbelt je er ook af? Nee. Een beetje doorwerken? Ja. Ben ik langzaam? Ja. En sommigen zien er vies uit? En dan moet je die anders Sommigen zien er vies uit? Ja, en dan moet je ze gewoon overslaan. Of nou ja, dat doe ik altijd. Want dan denk ik, dat doen de mensen verder op de band. Die doen de vieze wel. Dus jullie zitten eigenlijk op het goede plekje. <laughs> ja. ja, want we zitten nu precies in het midden op de band. En de mensen vooraan, die moeten het hardste werken natuurlijk. <laughs> en de mensen achteraan ook wel een beetje. En als wij niks doen, dan hebben ze het niet door. Ja. eigenlijk nee, Dan moet ik natuurlijk goed praten. Want anders, als mijn baas zit op de, op de radio, dan word ik er natuurlijk gelijk ontslagen. <laughs> En verder kan, de, kan je makkelijk praten en werken. Hè? Dat zeggen ze hier ook. We zetten de vrouwen het liefst aan de band. Want die kunnen het beste pellen. Nou ja, en het valt nog best wel mee, want we werken inderdaad best wel door. Ondanks dat we heel veel praten. Echt, er gaan heel wat roddels hier aan de band. Waarom doe jij dit? Um, ja, ik uh, doe eigenlijk ieder jaar heel erg de moeite om een zomerbaantje te vinden. En uh, nou ja, vroeger, of nou ja, toen ik 14 was of zo, heb ik hier nog wel aan de bak gepeld. Nou ja, en dan was dat eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Want iedereen uit het dorp gaat eigenlijk gewoon altijd pellen, Want ja, zo gaat het gewoon. Je moet gewoon vroeg werken. Want nou ja, je ouders beginnen dan ook altijd een beetje te zeuren. Van we willen gewoon dat je ja, lekker aan de slag gaat. En niet dat je dat thuis op de bank ligt in de zomervakantie. Nou ja, en toen weet ik nog dat ik later veel meer eisen ging stellen aan mijn zomerbaantje. Van ja, ik wil wel dat het leuk is en ik wil niet vies worden. En, nou ja. En nu dit jaar dacht ik van, ik heb geen zin om er moeite voor te doen. Om weer echt een baan te zoeken en kijk, de horeca, dat zit helemaal niet goed en zo, dus... En overal kan je minder aan de slag inderdaad. En hier, ja, ik dacht ik ga het hier gewoon weer een keer proberen en het gaat echt prima. Maar het is dus echt lastig om een baantje te vinden. Ja, ja, klopt. Ik heb het echt al op heel veel verschillende manieren geprobeerd. Ook via, um, ja, via van die uitzendbureaus en zo. Maar ja, het, je komt meestal op, op hetzelfde neer. Ja, voor jongeren is dat vaak promotiewerk waar je dan snel terecht kan. Maar ja, dat ligt me dan niet zo heel erg. Ik, ja, ik vind dat gewoon niks. En wie is nou de beste peller van deze band? Oh, dat vind ik ook moeilijk hoor. <laughs> um, nou ja, vaak zijn dat de Polen. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. En hoe kan dat? Ja, ik weet niet. Die ko ja, het... komen hier elk jaar. Ja, die komen hier elk jaar en die werken hier eigenlijk ook echt iedere dag. En die werken, ja, die werken echt het hardst. Ik moet even onder een lopende band door. En daar zijn uh, twee Poolse meiden aan het uh, bellen. Die vallen er een beetje stil van. is De talenten van de band zijn het. Ja, ik Oh, wat het gaat over een meisje die dans voor een jongen, omdat ze heel erg leuk is. Ja, he, daar ging het over. En dat helpt uh, om het uh, pellen uh, wat aangenamer te maken. En uh, nou ja, ze pellen heel snel door. Want ondertussen, of ze nou zingen, praten, het werk moet gewoon doorgaan. De lol erin houden is belangrijk. Maar uh, ja, ook uh, uiteraard ben ik ervoor om productie te leveren. Dus we moeten uh, ook de snelheid erin houden. Dit is Hans van Dam. Hij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid hier. Heb je veel mensen nodig? Ja, wij, hebben, wij werken met vier pellijnen. Uh, dat is uh, vier keer een met vijftien man aan de lijn. Dus dat zijn er al 60. En dan hebben we. met de ingang van vandaag toevallig. gaan we de tweede shift starten. Van 3 uur tot 12 uur vannacht. En. Uh, met twee lijnen. Dus dat is dan ook weer 2 keer 15, 30 mensen. Toch maken veel Nederlandse jongeren zich zorgen. ze kunnen geen werk meer vinden. Hoe zit dat hier? Voor de 13- 14-jarigen is er inderdaad al minder werk. En het heeft. Uh, te maken ook met een stukje. bedrijfszekerheid. Dat je. Dat je zeker bent dat er mensen zijn en dat je gewoon, uh, je productiviteit gewoon omhoog gaat. Uh, met schooljeugd, met name als het mooi weer is, uh, gaan ze naar het strand of ze gaan uh, met de vriendjes spelen. Of de zin raakt eraf omdat het te warm wordt. Dus ja, weet je, die zekerheid, die willen wij natuurlijk wel hebben, dat er mensen zijn. Want wij hebben honderd hectare bonnen te verwerken en dat moet wel doorgaan. Was dat vroeger anders? Waren ze fanatieken? Ja. Ja, dat was zeker vroeger anders, ja. ja. In mijn tijd was het anders. Dus uh, dat wordt ook voor een deel opgevangen door uh, Paulse mensen... of uh, mensen uit, van, uit het buitenland vandaan... die specifiek hierheen komen voor uh, de die zomermaanden. En uh, ja, die komen, hier, en die komen hier voor één ding. In dat werken en geld verdienen. Dus die gaan niet op het strand liggen of uh, weet je, Die komen gewoon uh, s morgens om zes uur. En die willen uren maken. Dus dan ben ik zeker dat ik ze heb. Dus die verdringen eigenlijk de Nederlandse jongeren. Ja, voor de, ja, in zekere zin wel, ja. Maar goed, de, de hardwerkende, goedgezinde jonge, jonge lui, die pik ik er gauw genoeg uit. Dat zie je gauw genoeg. Weet je, die echt willen werken, die, die komen vanzelf zelf overdrijven. Dus die, gaat, die, laat, die stuur ik nooit naar huis, zeg maar. Nou meiden, daar ben ik weer. Doei, doei. Nou, ik ga nog heel even meehelpen. Ja, is goed. Au. Het doet wel een beetje pijn in je duim. Je moet niet te hard duwen, want dan krijg je zere duim. Ja. Ik heb nog wat te leren. Ja. ja. <laughs> Het is wel als je te veel kwets, dan komen ze soms wel naar je toe en dan zeggen ze dat je heel hard door moet werken. Maar dan denken ze dat je niet werkt. Maar ja, wij kunnen twee dingen tegelijk. Dus ja. Maar streng zijn ze wel ja nee, Het is vooral uh, heel erg vervelend dat als jij bijvoorbeeld tegenover iemand zit die niks doet... Dan, word je daar, ja, dan ga je daar zitten irriteren. Want het is wel zo, voor jou zijn er wel weer tien anderen die willen werken. Nou, uh, ja, dan ga ik maar even mijn best doen, hè? Ja, precies. Anne van der Veen dus bij Borst Bloembollen in Opdam. De bollenkweker werkt steeds minder met jongeren als vakantiekracht, zoveel is duidelijk. Nu op Radio 1, Robert Palmer.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 for a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 Yeah. It takes every care. Onder in de jaren 60 in een groepje dat heet Vinegar Joe. En er zat nog een bekende zangeres in, die tenminste later bekend werd. Elkie Brooks van Pearls of Singer. Uh, later ging hij dus een solo carrière aan. Dit was een van zijn grote hits. En uh, alweer in 2003 is hij overleden in Parijs. Robert Palmer was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week zijn we op Schiphol en daar in alle drukte bevindt zich een kleine oase, het meditatiecentrum. De Schiphol-omroeper is daar niet te horen en iedereen, christen, moslim, jood of ongelooflijk, kan daar terecht om zich even terug te trekken. En er zijn reizigers die speciaal daarvoor via Schiphol reizen. Wiena Hordijk is de luchthavenpastor. Ze staat klaar voor reizigers die geestelijke bijstand nodig hebben. Wiena neemt verslaggever Maarten Bleumers mee na dat meditatiecentrum. We komen uit de lounge, de plek waar men naar de keets gaat lopen. Waarom zit uh, het meditatiecentrum na de duwane? Omdat het voor passagiers is. En een heel groot deel van de passagiers hier zijn mensen die overstappen. En die soms een, een aantal uren, soms zelfs wel dagen, hier in de lounge is verblijven. We lopen er Dan slaan we een hoekje om en dan komen we... Het ziet er een beetje uit als een serre in dit gebouw. Wel heel licht zie ik meteen. Mooi, hè? De enige plek waar we de hemel zien. Links in een hoekje zijn moslims aan het bidden. Richting het oosten, op een kleedje. Rechts, dat is denk ik een beetje meer het christelijke gedeelte. Stoelen rondom een, een, een tafel. Daar zit een meneer, nou ja, een beetje zichzelf gekeerd. Heel, heel soms komt het voor dat een jood niet naar binnen wil gaan, maar dan praten we over de zware orthodoxe gelovigen van allerlei religies natuurlijk, ook uit het christendom, omdat daar mensen van andere religies zitten, of het feit dat er vrouwen zitten, uh, maar doorgaans bidden alle gelovigen hier samen en dat is mooi. Goedemiddag. Gaat u Ja, prima. Ramadan vandaag? Ja. Hier is het, het vandaag begonnen? Is vandaag begonnen? Dus dat betekent uh, niet eten en drinken overdag? Ja. ja. Nou begint vandaag de ramadan. Is er bijvoorbeeld uh, een imam paraat? Er is hier op de luchthaven geen imam bijzat. Zijn... niet? Nee. Eerlijk gezegd is er in alle jaren dat het luchthavenpastoraat bestaat... sinds 1975, bij mijn weten... nooit gevraagd om een imam. Um, Moslim-medewerkers uh, hebben die vraag wel eens gekregen... waarop zij antwoorden... waarom, wij hebben het luchthavenpastoraat toch ja, al. Nou, Grappig, ja. hè? Een hele, hele groep verlaat nu het, het stilzetten. Kan I ask you something? Of bent u gewoon Nederlands? Ik ben Nederlands. U bent maar... Nederlands? Nou, veel makkelijker nog. <laughs> wij, zijn een reis, wij gaan op reis, wij gaan op vakantie. Als het... Uh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 Ja. Ja. Dank u wel. Goede reis. Dank u wel. Hoe zit iedereen er in de ramadan eigenlijk? een zuivering van je eigen lichaam, van de zonde van alles. Ik ben Jans de Zeeuw. Ik ben uh, gepensioneerde KLM-assistent en uh, Ik werk hier nu acht jaar als vrijwilligster. En, uh, ik hoor ook bij een begeleidingsgroep. Dat wil zeggen dat uh, als er mensen zijn die... Uh, uh, of Overleden zijn in het buitenland en de familie moet opgevangen worden. Dan doen wij dat. En soms is het nodig om de familie naar het mortuarium te brengen. Uh, Shanghai heeft ook een mortuarium. Voor de rest nergens ter wereld. Hoe vaak komen mensen hier nou voor een schietgebedje voorafgaand aan een vlucht? Oei, nou, ze zitten er altijd wel tussen. hoor. Ja, en en merkt u dat wel eens? Iemand met vliegangst die hier toch even... Nou, Niet komt. zozeer vliegangst, maar er zijn mensen die zeggen van uh, we kunnen kiezen, we kunnen tax-free shoppen of we kunnen hier met z'n allen even bezinnen. Dat we weer veilig thuis mogen komen en uh, dat we een mooie vlucht mogen hebben. En, uh, en er komt nu een meneer aan uit China, denk ik. I'm from Indonesia. Indonesië, yes. Jakarta. Yes, Jakarta. Oh, nou, ja. Volgens mij is het voor je ook een beetje een hang naar... Al het gereis wat is afgelopen en het ontmoeten van cultuur. Jazeker weten. Ja, ja, zeker. Ik heb de wereld gezien en hier komen alle mensen weer samen. Goeie vlucht, hè, allemaal. Nou, wel. Nou. Ja. Ja. Ik voel me als een ja. vis in het water hier. Ja, natuurlijk. <laughs> Morgen de laatste bijdrage van Maarten Bleumens vanaf de luchthaven Schiphol. Zometeen Stand.nl. De btw moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens.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 Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen over de onveilige computerverbindingen bij het aanvragen van herhaalrecepten bij huisartsen en apotheken. Uit een steekproef bij artsen en apotheken bleek dat een derde van de herhaalrecepten via een onbeveiligde verbinding wordt verstuurd. En brom- en snorfietsen stoten meer schadelijke stoffen uit dan de fabrikanten hebben beloofd. Ook gebruiken fabrikanten snelheidsbegrenzers die milieuvervuilend zijn en makkelijk onklaar te maken. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Staatssecretaris Mansveld kondigt nu extra controles aan door de Rijksdienst voor het wegverkeer. Tot zover. Verkeersinformatie John de N36, de weg Almelo richting Dedemswaard, is afgesloten bij de Afrit Ommen. Dat komt dan gekant door de vrachtwagen. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot 9 uur vanavond duren. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Winkeliers denken dat de economie weer op gang komt als het kabinet de BTW verlaagt naar 19 procent. Nu is dat 21. Detailhandel Nederland denkt dat alles alleen maar duurder is geworden en mensen die uh, zeker niet meer zijn gaan uitgeven. Met het voorstel om de BTW te verlagen gaat Detailhandel Nederland vandaag naar minister Kamp. De vraag is of het winkelpubliek publiek eigenlijk wel iets heeft gemerkt van die BTW-verhoging. 2% dat is ja. Op kleine dingen merk je die natuurlijk. Maar ja, grote dingen zouden wel merken dat. Uit televisie koopt of een koelkast of wat anders. Dat zouden wel merken ja, dat is, ja. Ik denk dat dat correct is. Het is in deze tijd niet helemaal verstandig om uh, je prijzen te verhogen. Dus op dit moment zullen toch veel winkeliers uh, de BTW uh, ja, voor hun eigen kosten uh, nemen. Is het uh, toch goed dat deze verhoging terug wordt gedraaid? Of is een prijsstijging van 2% verwaarloosbaar en geen reden om minder te kopen? Ik praat erover met econoom Robin Fransman, adjunct-directeur van het Holland Financial Center. Hartelijk welkom. Dank wel. En we gaan hier gewoon over doorpraten. Ondanks dat Kamp al heeft gezegd, nou, uh, aan mijn lijf geen polonaise wat dit betreft. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel over het principe hebben, of het toch misschien niet goed is. Uh, we beginnen altijd in stand.nl, meneer Fransman, met uh, drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Door een lagere BTW gaan mensen meer uitgeven? Nee. De BTW is de melkkoe van de staat? Nee. Ik heb als consument gemerkt dat de btw is verhoogd. Ja. En dan de stelling, de btw moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. Iedereen mag daar zijn mening over geven. Dus als u dat wil doen, dan zijn hier een paar mogelijkheden. Eens of oneens kunt u doorgeven via de sms. Kost wel 70 cent. Uh, sorry, 50 cent. Ik had de btw er al bij gerekend, maar dat hoeft helemaal niet. 50 cent gewoon en het nummer is 7070. Dat klopt dan weer wel. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doe het met hekje standpunt. Meneer Fransman, wat zegt u? De btw moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. Eens of oneens? Oneens. En waarom? Nou, het is um, om een aantal redenen. Kijk, de, de, de consumentenbestedingen die, uh, die zijn heel laag en ook al heel lang. Uh, maar daarvan is de btw-verhoging maar een heel klein, uh, heel klein stukje. Kijk, de, de, de bulk van de, uh, van, de, van de krimp in de consumentenbestedingen... zijn de, zeg maar, de totale lastenverzwaringen van inmiddels zo'n 24 miljard. Uh, gekoppeld aan uh, <kijkt> jarenlange loonmatiging. Wat daar nog een keer een veelvoud van is. Dus daarbij is de BTW is maar een druppel op een gloeiende plaat. Dat is één. En tweede is, je kunt dit wel één keer doen. Dan krijg je misschien eenmalig een klein impulsje. Maar structureel verbetert er eigenlijk uh, niks. Dus het is geen oplossing. Nou ja, tenzij je het structureel uh, lager zet. Ja, maar dat, eh, nogmaals, dan krijg je één keer een impuls. Als we op andere terreinen het beleid uh, laten zoals het is... dan, uh, dan, dan blijft het uh, huilen met de pet op. U zit helemaal op de lijn van kamp... Kennelijk. Nee, ik zit zeker niet op de, op de, op de lijn van, uh, van Kamp. Nou ja, Maar goed, die willen het ook niet in ieder geval. Dus dat nee, ben je er mee. Dus op dit uh, ene kleine punt uh, <laughs> zijn we het dan eens. Maar um, uh, kijk, als je, als je de economie in Nederland weer aan de praat wil krijgen... dan moet je echt veel radicalere oplossingen... moet je echt... Uh, uh, naartoe En dan is uh, dit kabinetsbeleid met alleen maar lastenverzwaring ook echt geen oplossing. Maar een heel klein beetje minder lastenverzwaren uh, verbetert daar nauwelijks iets in. Nee, hij, uh, hij zegt het gaat niet gebeuren. We hebben hem letterlijk horen zeggen, zo straks om één uur. Henk Kamp uh, heeft het plan dus al bekeken. Uh, hij zegt ook bovendien, uh, de belasting is op onderdelen verlaagd. En dat compenseert dus die verhoging van die btw. Heeft hij daar gelijk in? Nee, daar heeft hij geen gelijk in. Uh, op zich, we, we, we, we, we buigen 48 miljard om in deze hele kabinetsperiode. Daarvan uh, is ongeveer de helft is, uh, lastenverzwaringen. Dus dat is gewoon 24 miljard hogere belastingen. Um, en, en dat is dramatisch voor koopkracht van mensen. En wat je dus ook ziet, is dat de belastinginkomsten heel zwaar tegenvallen. Want mensen, mens, mensen kopen niet meer, maar dat is niet zozeer... Uh, alleen vanwege die, die btw-verhoging, maar dat is gewoon dat mensen hun besteedbaar inkomen heel sterk dalen. Dus ze kijken gewoon aan het eind van de maand op hun loonstrookje. En dan blijkt dat ze gewoon minder krijgen door ja. al die belastingen die, uh, die eraf gaan. Ja. Nee, er zijn gewoon, dus kijk, er zijn, als je het gewoon even, even op het niveau van huishoudens uh, bekijkt. Mensen die uh, een kind op de kinderopvang hebben zitten. waarvan beide partners werken en ze verdienen alle 62.000 euro per jaar. Die mensen die zijn er ruwweg in het afgelopen jaar 8000 euro per jaar net op achteruit gegaan. Kijk, 8000 euro per jaar net erop op achteruit gaan... Dat is, echt, dat is veel en veel meer dan die 2% btw-verhoging. Dat zijn de gigantische klappen, waardoor mensen de hand op de knip houden. Maar goed, alle kleine beetjes helpen, zeg ik dan, als je het dan toch zou verlagen. Maar dat is een tijdelijke impuls, zeg ik. Dat is, dat is heel tijdelijk, er komt misschien heel even een sprongetje in... en daarna gaan we weer vrolijk verder bergafwaard. Um, het is wel zo natuurlijk, van, uh, we zien uit, ik Kamp is daar heel resoluut in, we hebben hem net al horen zeggen, maar we zien uit zijn uh, kabinet, uh, Rutte heeft gezegd van, nou mensen, ik kom op uitgeven die handel, uh, Dijsselbloem heeft zich daar nog eens even bij aangesloten van de week, eerder als Samson, ja, dat zijn mooie boodschappen, en, en dan vervolgens die BTW omhoog, uh, en nu zegt ook nog eens een keer allerlei andere lastenverzwaringen. Ja, maar het is, het, het zijn, dat zijn echt bespottelijke oproepen. Kijk, de Nederlandse huishoudens hebben hele hoge, private schulden. Dat zijn met name natuurlijk de hypotheekschulden. Ze kunnen door alle lastenverzwaringen nauwelijks uh, de touwtjes aan elkaar knopen. Dus de enige manier waarop Nederlandse huishoudens kunnen uitgeven, is door zich meer in de schulden te steken. Um, dus als je nou moet kiezen wie zich in de schulden moet steken, dan kan het veel beter de overheid dat doen dan de huishoudens. Ja. Maar ja, de overheid zegt nu, en de Kamps heeft dat net ook nog weer eens herhaald... van we zitten al met zo'n enorm begrotingstekort... en daar moeten we dus wat aan doen. Anders gaat het alleen maar verder en verder en verder. Ja, maar een begrotingstekort kun je in tijden als dit niet verlagen... door de lasten te verzwaren. Uh, dat gaat gewoon niet. Uh, we hebben te maken met banken die hun schuld aan het aflossen zijn. Consumenten zijn hun schuld aan het aflossen. Pensioenfondsen moeten korten. Uh, en dat betekent dus dat op het moment dat je, gaat, uh, op dat moment dat je lasten gaat verzwaren... dan krimpt de economie. En, en, en de, de, de, dan, dan vallen de inkomsten van de overheid nog een keer tegen. Uh, dus, dus het heeft gewoon geen zin. We, we, we zijn nu inmiddels vier jaar bezig uh, met bezuinigen. En, en, en fors ook. Hè. Er is inmiddels 24 miljard lasten verzwaard. En we hebben nog nauwelijks bezuinigd. Dat moet eigenlijk allemaal nog komen. En wat je ziet is dat het begrotingstekort niet krimpt. Dit beleid werkt dus niet. We kunnen, dus, we kunnen dit nog tien jaar volhouden en dan zitten we nog steeds op 3% nou, begrotingstekort. Daarover gesproken, een van onze luisteraars die zegt... waarom gewoon die btw niet naar 10% verlagen? Want dan zou dat we misschien wel wat uitmaken. Want dan, dan praten we over meer dan een paar euro per artikel. Um, ja, maar dat zou niet een, een, een lastenverlichting zijn waar ik voor, uh, voor, voor zou kiezen. Dan is BTW toch een heel uh, grof uh, instrument. En het, het zorgt ook niet ervoor dat er structurele problemen worden opgelost. En structureel, wat, we, wat er moet gebeuren in Nederland is, uh, is uh, we moeten de loonmatiging loslaten we moeten de private schulden reduceren... en we moeten het mogelijk maken dat mensen met hun pensioenpremie... of hun pensioenkapitaal een hypotheek aflossen. En, en, dan, en dan ben je echt de, de structurele problemen uh -huh. aan het... Uh, aan het maar het haakt allemaal in elkaar. Want u zegt net al, van, mensen kunnen nu alleen nog maar wat geld uh, genereren... door uh, leningen af te sluiten, dus die private schuld loopt dan weer op. Ja. Nee, als je op het moment dat de koopkracht echt toeneemt... en je mensen echt in staat stelt om met, het, met al hun beklemde vermogen... zoals dat bij pensioenfondsen zit, te gebruiken om hun schulden af te lossen... dan, ja, dan, dan reduceert die schuld echt. Ja. Net bij de keuzes. ik heb het wel gemerkt dat die btw verhoogd is. Ja, met name als je, als je gewoon kijkt naar, naar, naar duurzame goederen. Als je een, een, een huis wil kopen of een huis of een... Uh, een, een, een auto, gewoon een wat grotere dingen, een wasmachine, dat, ja, dan merk je die 2%. Ja, maar gewoon in de normale. Uh, er zijn volgens mij zelfs uh, winkeliers die gewoon hebben gezegd: ik ga het niet doorbreken. Nou ja, wat je natuurlijk ziet, is dat juist mensen die die grotere duurzame goederen bijna niet meer kopen. Nee, maar, bij, maar, bij, maar dat deden op, ze, daar merk ze toch je al. 2%. Niet. Procent. Nou, dat deden ze daarvoor ook al veel minder, dat klopt. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat is zonder meer waar. Kijk, je kunt, uh, weet je, de, de reële loden zijn sinds 2000 eigenlijk niet meer toegenomen. Terwijl sinds 2000 de private schulden wel heel sterk zijn toegenomen. Uh, dus dus zeg maar datgene van het huishoudbudget... wat mensen echt helemaal zelf kunnen bepalen waar ze dat dan uitgeven... dat wordt maar kleiner en kleiner en kleiner. Ja, waar merk je dat dan? Dat merk je dan in vakanties... dat merk je in duurzame goederen, auto's, dat soort dingen. Ja. Die, uh, die detailhandelaars zijn toch ook niet gek? Waarom waar, waar komen die hier mee dan? Waarom willen ze dit? Wat je natuurlijk ziet is dat uh, de, de winstgevendheid bij bedrijven... Die, daar zit echt een enorme scheve verdeling in. <tiek> We zien het grootbedrijf en het exporterende bedrijfsleven... daar gaat het heel goed mee. Daar zijn de winstmarges ook hoog. En het binnenlandse bedrijfsleven... en wel met name detailhandel en het kleinbedrijf... Ja, daar staan de winsten echt heel zwaar onder druk. En dat zie je ook terug bij de banken. Want er ruim een kwart van die bedrijven die zitten inmiddels uh, met problemen. Ja, we hebben even wat rondgebeld vanochtend, ook in Den Haag... bij politici, SP bijvoorbeeld, die zeggen... ja, het is een goed plan om die btw te verlagen. Uh, ze krijgen vaak het commentaar dat zij de Nederlandse schuld doorschuiven naar een volgende generatie. Uh, u zegt eigenlijk, ja, dit past er dan ook weer bij. Nou, op, op zich, nee, ik, ik, ik, ik ben het alleen maar oneens... omdat het uh, gewoon niet echt een oplossing is. Het is een kruimel op een gloeiende plaat. Uh, nogmaals, en dat, en dat argument van doorschuiven naar volgende generatie... vind ik altijd flauwekul... Want je schuift namelijk helemaal niks door naar een generatie. We zitten nu met uh, kinderen wiens ouders uh, werkloos worden. We zitten met uh, kinderen uh, wie, waarvan het bedrijf van de ouders failliet gaat. We zitten met uh, uh, kinderen wiens ouders uh, hun huis gedwongen moeten verkopen. Dus in feite zaten je kinderen er nu al mee Ja, dus, uh, dus deze crisis uh, heeft gewoon zijn weerslag op onze kinderen... en mogelijkwijs ook op onze kleinkinderen, of je nou bezuinigt of niet. Er is geen sprake van doorschuiven van problemen naar de volgende generatie. Dat oh. is er gewoon niet. Wat mist u dan in, in Den Haag? En met name bij de regering. Wat mist u? Nou, Wat we, wat we zien is eigenlijk een, een, een, een kabinet... die met een jaren tachtig bril naar de economie kijkt. En denkt dat de problemen die wij toen in de jaren tachtig hadden... dat we die nu weer hebben. Terwijl de problemen van want, nu want zijn... toen gingen we ook bezuinigen. Toen gingen we ook bezuinigen. Maar toen moesten we bezuinigen omdat we structureel niet concurrerend waren. Um, en te veel uitgaven kwamen met name door de, door de gasopbrengsten de jaren daarvoor. We zijn uh, nu in de situatie dat we juist zeer concurrerend zijn. En twee, we hebben uh, nu hele hoge private schulden. En dat hadden we in de jaren tachtig uh, niet. Dus de, dit kabinet is de problemen van de jaren tachtig aan het oplossen. En dat werkt dus niet. Dus heb je een analyse van wat er structureel verkeerd is in de economie dan kom je dus ook met fout beleid. En u zegt ook wel, je kunt veel beter nu gewoon uh, ja, stringente hervormingen... En, en dat soort dingen doorvoeren. Dat, dat uh, haalt meer op de wal dan, dan dit soort kleine dingetjes. Ja, het gaat echt om, uh, en dan heb ik het niet over uh, hervormingen... zoals het kabinet uh, dit voorstelt. met uitzondering van de zorg. Want, uh, want ik denk dat ze daar op, uh, redelijk op de goede weg zijn. Uh, maar ik denk dat, uh, dat, dat andere hervormingen... op het gebied van, uh, van pensioen hypotheek, rente, aftrek. Uh, en loommatiging, uh, uh, ja daar hoor ik dit kabinet niet over. Nee, Dus daar, daar moeten ze echt mee aan de, aan, aan de slag. Ja. Uh, we, we hebben dat sociale akkoord. Ja, er, is natuurlijk een, er stonden wel in de eerste instantie wat, wat plannen in dat regeerakkoord. Maar daar is toch een hele hoop van afgezwakt. Of vooruitgeschoven door dat akkoord wat er is. Waar iedereen toen toch wel ja. vrij opgetogen over was. Nou, dat is het zorgwekkende van dit, uh, van dit kabinet. Hè. Ik, ik zei, we hebben 48 miljard aan, aan, aan ombuigingen. Waarvan 24 miljard lastenverzwaringen. En wat je ziet is dat die lastenverzwaringen die lukken allemaal heel goed. Daarvan is al 24 miljard door de Tweede Kamer. En, uh, en, en van die bezuinigingen hebben we nog maar een piepklein uh, stukje gehad. En zonder meerderheid in de Eerste Kamer zie ik het ook niet komen. Ja, er wordt gereageerd door de luisteraars natuurlijk, uh, via Twitter ook. Andere kant is dit. Uh, die zegt wellicht is consuminderen niet goed voor de economie. Wel voor de verkleining van de afvalberg en dus voor de leefbaarheid. Ja, zo kan je het ook bekijken. Nou, als je, als je kijkt hoe het, uh, hoe het in de wereld eraan toe gaat, dan zie je dat, uh, dat, dat juist in een groeiende en welvarende economie mensen oog hebben voor het milieu. En hoe hoger de werkloosheid en hoe hoger de armoede, hoe minder mensen geven om het milieu. Dus ik weet niet of dat op lange termijn echt een structurele oplossing is. En Evita Martina schrijft op Twitter, ik ben het eens met de stelling, BTW weer 19%, ook een arme sloeber als ik, wil een steentje bijdragen aan het herstel van de economie. Met andere woorden, als die btw wat naar beneden gaat... dan ga ik misschien wel weer wat meer uitgeven. Nou, Ik denk dat een hoger inkomen voor haar meer helpt dan een wat lagere btw. Ja. Um, goed, nou, dat zijn de beschietingen vooraf. Robin Fransman, adjunct-directeur van het Holland Financial Center. Duidelijk wat hij ervan vindt en uh, we zijn benieuwd nu wat u daarvan vindt. Ik kijk naar onze site. Dat is altijd vaak een mooie aftrap voor het rondje met de bellers. De btw moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. Dus bijna, uh, wat is het, ruim 900 mensen nu gestemd. 81 procent is het eens met de stelling. 19 procent is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik er aan de buurt? Ja, zeg maar. Oké, okay, um, het is heel lastig hè. Um, het is een, een paardenmiddel om geld binnen te halen. Ik werk zelf bij een overheidsinstelling. En wij worden dus ook niet gecompenseerd in die BTW-problematiek. Vooral met leveranciers haakt dat op jaarbasis gigantisch in qua kosten. Uh, elke procentverhoging wordt bijna niet gecompenseerd. wordt het bijna anders aan besteed. En dat, uh, vooral, dat soort organisaties die zijn ook vaak wel een aanjager in de economie. Um, dus u bent het niet helemaal eens met meneer Fransman dat het maar een druppel op de gloeiende plaat is? Nou, er was al een gerucht dat het nog hoger zou gaan aan het eind van het jaar dat ze nou 23% zou willen verhogen. En dat kan een hele grote problemen krijgen. Ja, mensen die auto willen kopen, die stellen het nu uit. En het gaat dan echt om hele grote bedragen. Als je alles onder de streep nu optelt... Uh, je boodschap, je benzine, je, be je energierekening... Het, het hakt er gigantisch in. En mensen die zitten het water aan hun lippen. En uh, Je ziet hoe steeds meer mensen de schuldsverdering ingaan... En hoe lang moeten we er doorgaan, um, hoe kom je hieruit op een gegeven moment? Ja, een moment ja. hè? En uh, dat is een hele lastige... Maar bent u het nou eens of oneens met de stelling eigenlijk? Uh, deels deels oneens. <laughs> men heeft toch geld nodig? Ja. En, uh, maar je zou dus moeten kijken naar het lage btw-tarief, wat gaan we daarin stoppen? En dat is denk ik de beste aanjager, dan dus zien we de bouw vooral arbeidsintensieve beroepen. Mensen laten hun huis opknappen hè? met de zonnepanelen. Hou dingen dan in bepaalde dingen in lage btw, dan ja. heb je misschien een oplossing. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Robert Mauer. Ik ben het oneens met de stelling... Uh, omdat ik het zelfs zeer risicovol vind dat uh, wij uh, nu gaan praten over een verlaging van de btw. Mensen gaan nu denken, hé, hey, de btw wordt misschien verlaagd... laat ik toch niet die nieuwe televisie kopen, laat ik toch niet uh, die, die nieuwe uh, iPad kopen of wat dan ook. Daardoor gaan mensen nu al de rem op de knip of uh, minder geld uitgeven wat ervoor gaat zorgen dat dan de detailhandel nog minder gaat verkopen. Dus, dus elke, elke opmerking in deze richting is eigenlijk al niet goed, want dan, dan blijven mensen op hun geld zitten. Hoe dan ook. Ik vind het, ik vind het zeer risicovol als je dit als detailhandel Nederland uh, in de, überhaupt al in de markt zet. De mensen horen dit met een scheef, scheef oor en denken, hé, hey, de btw gaat weer omlaag. Als ik een televisie van 1000 euro zou kunnen kopen... Dan wordt die 20 euro gekomen. Ik wacht wel, want misschien gaat die volgende maand wel omlaag. Ja, ja, ja. ja. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, Ari Kers. Dag Ari. Uh, Btw omlaag. Uh, ben je het ermee eens? Uh, niet met jullie stellingen, want van 21 naar 19 procent is niks. Van 21 naar 10, of nog lager. Het zou ja. beter zijn. Ja, maar ja, uh, dat, uh, dat scheelt weer inkomsten. Prakt, maar laten we eens even gewoon kijken wat er nu gebeurt aan de Duitse en de Belgische grens. ...files van mensen die boodschappen doen bij Lidl en Aldi... ...die gaan tanken over de grens. Verlaag de BTW, geef de, geef de mensen een sigaar uit eigen koker. Hè? De Nederlanders schieten er niks mee op. We verhogen de inkomstenbelasting, we verlagen de BTW... ...en wat zien we? De files die gaan niet meer van Nederland naar Duitsland... ...die gaan van Duitsland en België naar Nederland. De Duitsers komen hier tanken, ik zou bijna moffen zeggen... ...maar dat mag niet meer. Die komen hier tanken, hier boodschappen doen... ...die komen hier op vakantie... Ja. En natuurlijk, mevrouw Merkel zal het er niet mee eens zijn. Ja. Maar die is het wat dat betreft uh, alleen maar met Europa eens en met Mark Rutte. Ja. Ik ga hem zo nog even voorleggen aan meneer Fransman. Want er is vast nogal een klein haakje aan dit uh, oogje. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Ik ben het ook niet eens met de stemming en met de stelling. Het, het zou natuurlijk in eerste plaats enorm gezichtsverlies van de regering. Dus door iets terug te draaien wat ze dus uh, voorgesteld hebben, dat, dat, dat doen ze gewoon niet. En ten tweede meneer, de mensen die geld hebben, die laten ze echt niet door die 2% uh, dat ze dan iets uh, niet zouden kopen. Dat doen ze gewoon niet. Nee. En de mensen, dus die, uh, sommige mensen hebben gewoon geen geld door die uh, verhoging van die assurantiebelasting. Dus het eigen risico van de zorg. Ik hoorde vanmorgen nog iets van, en dat was een jong stel, twee verdieners die, die niet op vakantie kunnen omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. En dus dat zijn twee dingen. Ik denk dat er hele andere dingen moeten gebeuren ja. voordat het vertrouwen. Dat het vertrouwen weer hersteld wordt in de regering en uh, dat er, er moet werk komen. Dat, dat natuurlijk in eerste plaats. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Dank u wel. Stamptnl, goedemiddag. Hallo, uh, met uh, Patrick. Patrick. Uh, ik, uh, ik ben het er mee eens. Want uh, bijvoorbeeld uh, met een auto en elektronica, dan uh, willen ze natuurlijk dat het uh, naar 19 gaat. Want dat scheelt weer. En uh, met 6% procent. en dat dat naar 8 gaat, dat lijkt me verstandig. Want in, uh, met de 6% procent worden er meer aankopen gedaan ja. dan bijvoorbeeld uh, auto's. Die worden, want uh, de aanbod ligt daar niet op. Ja, 6% procent is het lage btw-tarief. Dus dat is bijvoorbeeld als je ja. en zo inhuurt, toch? Dat soort dingen. Ja. Om, om ook die mensen werk te geven, dat, dat zit dan in het lage btw-tarief. Maar jij zegt daar moet, daar moet veel meer in. Ja, daar moet meer in. Ja. Maar, maar geen elektronica. Maar de elektronica is natuurlijk uh, 19 pro, uh, nee, 21 momenteel. Ja. En uh, dat dat weer naar 19 gaat. En uh, dan kunnen we daar weer meer aankopen in doen. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek met meneer Van de Rest uit NL. Ik ben het oneens met de stelling. Gaat dat naar beneden? Dat scheelt de winkel eerst de eerste niet veel. En ten tweede, uh, we moeten allemaal terug. He? En belasting, als ze dit naar beneden halen... dan halen ze ergens anders alweer vandaan, die, die procenten die ze dan cadeau geven. Maar we moeten allemaal ver terug. We moeten leren minder uit te geven. He? Dat moet de regering... Nee, we want... moeten juist uitgeven. Nee, nee. Dat is dan... Dat we, wensen we. Maar hoe minder we uitgeven... Hoe meer geld er vrijkomt voor dingen te kopen. Ja. Nee, want je hebt een behoorlijk spaargeld geld uh, hou je dan. Voor als er nog meer rampen gebeuren. Ja. Dat je die te kan geven, nooit meer uitgevers erin komt. Nee, nee ja, dat was een hele wijze les. Die heb ik ooit van Zalm opgeschreven. Uh, maar ja, goed, als we allemaal op ons geld blijven zitten, dan komt het ook niet goed met de economie. Die, die, die de economie, zoals die de jarenlang geweest is, is niet goed. En komt ook niet meer goed. We moeten naar een hele ander soort economie goed. Dus bijvoorbeeld uh, de pensioenen, allemaal uit, uit uh, Rijkskapitaal. Ja. Ja. We gaan al die vinden. Gooi dat uh, in een Rijkspoorbank. Waar alle verzekeringen, alles moeten daar hun geld lenen tegen een bepaald rente. En dan komen ja. we eruit. Ja, ja. Uh, dank u wel, Stampert Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Rubrinkers. Hallo. Hallo, ik ben het uh, oneens met de stelling en ik ben het eens met uh, de spreker weer u uh, We zijn alleen maar bezig om de lasten te verzwaren, dus daarom uh, wordt er ook steeds minder uitgegeven. Dus 2% verlaging biedt geen uh, soelaars. Uh, we zijn nu dubbel bezig op het gebied van de hypotheken. We moeten de hele hypotheek aflossen en we gaan ook nog uh, een bedrag per maand in onze pensioenpost stoppen. Zodat we over 40 jaar uh, een bak met geld uitgegeven hebben. Maar eh, op dit moment hebben we daar gewoon een probleem mee. Het is nu nodig, Niemand zeg Niemand heeft hij. meer geld. Ja, het is nu nodig. Je moet eerst geld hebben voordat je het uitgeeft. En als we allemaal problemen uh, gaan veroorzaken... en uh, dat mensen geen meer hebben, geen uh, banen... dan wordt, blijft gewoon iedereen op het geld zitten. Niemand geeft het uit. Nee. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Zeg maar. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil even reageren. Ik ben het eens van het stelling. En waarom? Het is het is dat we in dit land uh, op, een, uh, op het hoge voet leven. Het gaat niet om die 2%. die uh, mogen gaan. Gaat u? Ja, ik, ik, ik probeer even te volgen wat u zegt. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Nou, ik weet niet hoor. Ik denk dat hij gewoon een nieuwe telefoon moet kopen. <lacht> ja. Ja, ik weet niet of hij er nog wat geld voor heeft, maar uh, dat ja, weet we... En we doen nog even snel eentje, zeg het maar. Hallo? Hallo? Uh, goedendag, meneer Jurgen. Hey, meneer. Die meneer die, meneer die voor hier moet een nieuwe telefoon komen. Hij kan niet kopen, hij moet btw betalen. Ja. Ik ben het eens met die stelling dat, is, dat de btw omlaat. Dat is in de tijd tussen toen uh, door de giraf de, de, de, de, de, de, de minister is uitgevonden om dat te gaan belasten. Als je de btw verlaagt. Dan moet je niet met 2%, maar met minstens met 1% of, of, of 6%. Ja. En als, als we dat geld moeten verdienen ergens met de gast zoeken, maar de salaris van de ambtenaren korten, want dat is in het verleden ook gebeurd, en de salaris van de burgemeesters verlagen en van de... Uh, uh, uh, uh, om het huis van de koningin. Want die kerels hebben dus drie delen gepakken. Ja. En overal is er een zak om wat geld te stoppen. Ja, ja, ja oké. Okay. dank u wel. Ik ga snel terug naar Robin Fransman. Ja. We schrijven dit, uh, deze oplossing er ook bij. Daar kan uh, Dijsselbloem ook wel uh, mee uit voeten ongetwijfeld. Uh, meneer Fransman, u stak net uw vinger al even op bij die vorige beller. Wat, wat, wat is het punt? Nou, kijk, er is een, een, een, er is een mythe dat wij geld uitgeven dat we niet hebben. Dat is, dat is absoluut niet het probleem. Het tegenovergestelde is het probleem. Wij sparen zoveel... Dat de economie steeds verder krimpt. Kijk, jouw inkomen uh, wordt gemaakt doordat andere mensen geld uitgeven. En uiteindelijk is het natuurlijk één grote cyclus. Dus als wij met z'n allen gaan sparen. dan raken maar we dat ook. Is 200 miljard of zo, toch? Bij, uh, ik geloof alleen vermogende ouderen al uh, wat op, op de banken staat. 400 miljard. 400, uh, dus, is, uh, dus, dus als we met z'n allen alleen maar gaan sparen. dan raken we ook met z'n allen werkloos. Um, dus, dus, dus, dus, en het is dus zo dat, we, dat, we, dat we, we, we merken dat niet allemaal, maar we sparen, de bedrijven sparen. De winsten zijn veel hoger dan de investeringen. Uh, we hebben natuurlijk de pensioenen uh, die, uh, die, die, die, die sparen. Um, uh, dus dus, dus uh, met z'n allen sparen we veel meer. Er komt er veel meer binnen dan, er, dan we uitgeven. Maar iemand en dat, moet het voortouw nemen dus? Iemand moet dus het voortouw nemen. Dus als ze huishoudens sparen en banken sparen en bedrijven sparen... dan is er nog maar één instelling die kan ons sparen. De overheid. En dat is de overheid. Da, da, da, zo zou je het kunnen doen, maar je zou ook kunnen zorgen... dat huishoudens of bedrijven minder gaan sparen. Bedrijven moeten dan meer gaan investeren. Moeten misschien anders met pensioenen omgaan. Dus er zijn wel allerlei mogelijkheden voor. Dat is één. Tweede mythe die ik langs hoor komen is... Um, uh, we gaan de lonen verlagen. We hebben een soort obsessie met uh, iedereen moet uh, lagere lonen. Loonmatiging, loonstop, uh, topinkomens moeten omlaag. Um, niemand is ooit rijk geworden van lagere lonen. Lagere lonen is een recept voor de bühne. Um, uh, nog meer faillissement in de detailhandel. Nog minder uh, woningverkopen, nog minder nieuwbouw. Dat is geen oplossing. Als loonmatiging uh, een oplossing was... dan brengen we gewoon iedereen zijn loon naar nul. En je weet dat dat niet kan. En als je weet dat het, dat, dat niet kan, dan weet je ook dat min 1% dat dat ook geen oplossing is. En in die zin is dit kabinet he, de opnieuw... dat was jaren 80 beleid. In de jaren 70 zijn de lonen veel te hard gestegen. Toen moest het. Nu hebben we een ander probleem. Het probleem van onderbesteding. Ja. Ik vind het heel helder hoe u dat allemaal hebt uitgelegd. Hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Robin Fransman, hij is adjunct-directeur van het Holland Financial Center. En, uh, nou ja, goed, we hebben Kamp net ook al gehoord, die zegt, het gaat echt niet gebeuren met die btw. Dus het is een mooi plannetje van de detailhandel mensen. maar uh, ik vrees dat het niet, de praktijk niet gaat gebeuren. Hoe het dan wel moet en hoe het opgelost gaat worden, daar zijn we allemaal zeer benieuwd naar hoe dit kabinet uh, daar uh, probeert uit te komen. Ruim duizend mensen gestemd intussen op de site. Er is weinig veranderd in de presentaties. U kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Zometeen is dat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 Bas van Werven komt langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Nou, u kent hem natuurlijk van 1 Vandaag, maar hij is ook echt een radiodier. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En vooral, Bas van Werven, met welke auto komt hij? Ik ben benieuwd. De overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.